Uur. Jobboot met het NOS-journaal. Turkse gijzelaars die gevangen werden gehouden door de Islamitische Staat zijn vrij. De groep is weer in Turkije, heeft premier Davutoglu bekendgemaakt. De 49 werden in juni ontvoerd in de Irakse stad Mosul. Nadat IS daar het Turkse consulaat had bestormd. Onder de gijzelaars zijn diplomaten, soldaten en kinderen. De kansspelautoriteit is een onderzoek begonnen naar mogelijke fraude bij de staatsloterij. Een woordvoerder van de autoriteit heeft een bericht daarover in de Volkskrant bevestigd. Er zijn aanwijzingen dat verschillende trekkingen niet volgens de regels zijn verlopen. De kansspelautoriteit had een inval gepland bij de staatsloterij, maar de top van het bedrijf kreeg lucht van die inval. Daardoor lijkt het onderzoek bij voorbaat beschadigd. De staatsloterij spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat de beveiliging aan alle eisen voldoet en dat er geen enkele trekking is gemanipuleerd. Een deel van het Witte Huis is korte tijd ontruimd geweest vanwege een indringer. Die was waarschijnlijk over het hek geklommen. De man wist het Witte Huis binnen te komen, maar werd net voorbij de ingang opgepakt. President Obama was niet thuis. Hij was net naar zijn buitenverblijf Camp David vertrokken. Verslaggevers en stafleden van het Witte Huis moesten het Witte Huis wegens het incident korte tijd verlaten.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 Een 24-jarige Amsterdammer is overleden die door een tram was geschept. De man kwam vast te zitten onder het voertuig en stierf op straat. Hoe het ongeluk in de wijk Osdorp kon gebeuren is niet duidelijk. Het weer, af en toe zon in een enkele bui. Het wordt vandaag nog vrij warm, 20 tot 23 graden. Morgen is het koeler, dan vallen eerst buien, later wat meer zon. Na het weekend vrij fris, ook af en toe zon en overwegend droog. Dit was DFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N99 Den Helder den Oever is in beide richtingen dicht tussen Den Helder en Paulowna. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Tobak Leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. Ben je wakker of niet? Waar is die baksteen? Jezus, hou eens op man, idioot. Eh, nou, goedemorgen beginnen. leeft op de radio, fijn dat We op beginnen. We zijn nu bij u in de woonkamer, in de slaapkamer, in de keuken aanwezig. Fijn. En uh, ja, precies. Mag ik hier langs? Kan ik hier langs met de fiets? Of moet ik nou weer omrijden? Weet ja. je wat? Ik verschuif dat hek wel even. Dat was een beetje het gesprek van de afgelopen week. Oh, vorige de week. Dat was vorige week een rommeltje, geloof ik, met dat, uh, met dat balletje ja, slaan. Ja, ik heb het gehoord. Ja, Gelukkig heb ik daar niet gefietst. Maar het is inderdaad wel irritant dat je voor golfers om moet rijden. Dat zag. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk zeg. ik wel. Maar ja, het is weer achter de rug. En, en de, uh, de mensen die daar ge, ge, ge, gewerkt hebben en vrijwillig geweest zijn. En als is allemaal helemaal back-off. Ja. Al die mensen. Het is wel leuk, maar het kost ook wel heel veel energie ook, oh, hè? Nou, nou, ja. nou, nou mooi, daar een spa en een beetje bij komen. Ja, precies. Even naar de spa. En wie had er nou weer luid had gewonnen? Volgens ik? mij wel, maar ja. in eerste instantie was dat... Hadden ze het niet gedacht, maar hij is weer helemaal teruggekomen. Nou, en een hole in one was er. Nou, Dat is voor een man echt heel, uh, heel lastig. Hall dat is echt scoren. Dat is echt scoren. Daar ja. uh, kan je bij de vrouwtjes aankomen ook gewoon. Oh, dat is helemaal geen punt. Ja. Ja, uh, Vandaag zijn we met z'n tweeën in elkaar, Want uh, Marcus uh, ja, heeft er Hij bezig zei heeft. vorige week dat hij waarschijnlijk niet kwam. Okay. Maar de definitieve bevestiging die willen we nog wel even horen, Mark. Ja, laat, het, laat het voor je horen, jongen. Precies, de definitieve bevestiging. Het is vandaag 20 september. Straks gaan we weer bekijken wie er natuurlijk, uh, wat er allemaal in wie speelt. Ik geloof dat vandaag, is, uh, ding is niet jarig vandaag... Uh, uh, uh, Sofia Loren is die vandaag, oh, die is tachtig De mooiste geworden. vrouw van de wereld. Nou, 80 jaar oud. En ik zag gisteren een foto van haar ergens. Ik dacht van wauw, dat kan niet. ziet er nog steeds goed uit. Dat kan helemaal niet, man. Daar ja. is flink aan geloten. En de afgelopen weken hebben we Prinsjesdag gehad. We hebben de, de ja. debatten een beetje gevolgd. En gisteren zag ik de, de Kamervoorzitter, of heet ze ook, Miltenburg. Ja. Oh, ik weet het niet doe met haar. Ze, is, ze probeert zichzelf te overtuigen dat. Het, ik ben best wel goed, toch? Ja, ja, nou ja. Ik, ik heb het toch best wel. Ja, ja ik heb wel wat fouten gemaakt. Ik heb, maar ik doe het toch best wel goed, toch? Ja, maar het is ook een vrouw. Die hebben af en toe echt bevestiging nodig. Ik spreek uit ervaring. Ja, dat is beschikbaar. Ik vond het <laughs> gisteren... ook gisteren. Je wordt wel een beetje onzeker gewoon. Ja, nou, echt, zij dat niet helemaal goed in de vel. Gisteren bij uh, Pauw uh, en Witman. Zeg, maar het is weer gewoon pauw. En ja. ik moet zeggen, ja. Ik weet niet, of zij, krijgt hij nog les of zo? Want het is zo jammer, het is een mooie vrouw naar te kijken. Maar je ziet zo in het gezicht dat ze twijfelt aan zichzelf. Doe dat dan niet, vrouwtje. Je doet oh. het hartstikke goed. Dat, dat, dat maakt dat ook allemaal niet uit. En dan toon ik jullie daar leuke muziek in het radioprogramma. Ik zie alweer schattige filmpjes op beeldschermen beschrijven. Oh, kusje, kusje, oh, Goody, goeie, goeie, Nou, het Ja, vandaag oh. beloofd door een mooie dag te worden. Want wat merk je aan de mist alweer? Ik rij hier naartoe. Weinig zicht, rustig rijden. Want ja, die berichten kennen we van de afgelopen week. Dodgy. to For you. Good enough for you, it's good enough for me. Ja, we gaan niet verdroven. Ach, vind je het goed? Ja, ik vond het best goed. Ik heb best wel genoten. Ik weet niet hoor. Het nou, is ook wel weer leuk om dat te horen natuurlijk. Uh, dat je niet echt alles uit de kan wil. Uh, Dodgy, aflevering van jaren geleden, jaren negentig uh, En dat heette Good Enough for You. It's Good Enough for Me. Het is de zaterdagmorgen. Uh, het stoelbak leeft op de radio 10 minuten over 8. En we kijken zo een beetje wat er allemaal speelt in de wereld. En uh, nou, ik heb vandaag ook een beetje de krant gelezen. Ik ga even te kijken, Rut is natuurlijk erg populair. ...geworden door, de, door het debat. Wilders heb ik een paar keer gehoord. Je had hele belangrijke dingen die inbracht. Dat Blijf ervan... met je handen van de ouderen af. Nee, dat is Henk Krol. Ja, maar hij ook. Ja, hij ook. Ja, maar oh, okay. hij, hij kijkt altijd van wie heeft een goede zin. Yeah? En dan gaat hij daar gewoon mee. Oh, Oké. Okay. Voor de rest zegt hij helemaal niks. En uh, Pechtold is hem echt een beetje de, de Zwarte Piet. Ja, de Pechtold die heeft het ook eerst meegewerkt aan het plan... Die troon heeft er meegewekt, daarna gaat hij er even flink op schieten. En is het er helemaal niet mee eens. En dan denk, ik, ja, waar wat heb je dan de hele tijd gezeten? Dus iedereen valt erover heen, pechgold, kom op nou. Ik bedoel, doe ze even normaal, denk ik, gewoon eens even mee. En, nou, goed, en die joker, ja, ik vind het nog steeds, Geert Wilders is echt een beetje de joker. Weer lopen zeuren over iets met, uh, was ik weer, anti-islamisch gebeuren. Ja, ja, ja, ja, en ja, ja, ja, ja. die Zwarte Piet ook wilde en iets vast gaan stellen in de wet. Dat Zwarte Piet een cultuur-erfgoed werd. Weet ik allemaal ah. weer van dat soort dingen. Weet dus boeien helemaal. Nee. Jongen, hou je met belangrijke dingen bezig. Maar ja, hij heeft geen belangrijke dingen. Dus dan schiet hij hier maar een beetje mee. Ja, precies. precies. Dus, nou, nog meer leuke nou, berichten. ik zie hier een leuk bericht. En dat is dat Italiaanse vrouwen mogen scheiden van hun moederskindje. Van een moederskindje? Ja. Uh, Hoe werkt dat? Als een Italiaanse vrouw getrouwd is met een man... en die heeft een te hechte emotionele band met zijn moeder... <laughs> oh ja, ik snap wat je bedoelt. Die mannen noemen ze de mamoni. De mannen die ook op volwassen leeftijd een pathologische afhankelijkheid van de moeder houden. En het is echt heel uh, bekend in Italië. Het, het, het grappige is, dan zie je een uh, foto bij van Berlusconi volgens mij. Met een vrouw die hem in een gezoet. Dus zijn eigen moeder waarschijnlijk? Ja, ik denk ik. Denk ik, ja. Een grote fan, dat zou kunnen. Maar het, is, het plaatje is wel compleet. vond is wel echt wel ook een moederskindje. Ja. Ja. Maar ja, het rare is, hoe kan het nou? Want als jij dan uh, zelf kinderen krijgt, doe je dan precies weer hetzelfde. Eh, uh, He? ja. ja. Zorgen dat jouw man, of jouw man, jouw kind geen moederskindje wordt. Maar er was een stel, die kwam uh, in 2011 in het nieuws, dat de vrouw... Vroeg anderhalve maand natuurlijk al echtscheiding aan. Omdat de man zijn moeder meenam op de huwelijksreis. Hey. Maar hij kon zijn zieke mama niet alleen laten. Mama. En ook tijdens de kerstvakantie was de schoonmoeder niet weg te slaan. Hey. En die vrouw keerde gewoon terug naar de eigen ouders. Overdreven emotionele band werd aangegeven bij de scheiding. En 30% van de echtscheidingen komt dus echt door excessieve beboeienis van de schoonmoeder. Ongelooflijk. Het is, toch, uh, ja. dat is toch, uh, wel heel erg, ja. Ja, dat lijkt me, nou, maar het is misschien iets voor Italië meer. Ja, nou ja. Ja, ik ja. hoop niet dat het in Nederland echt... Ja, ja, mannen het zal... houden van lekker eten... en die moeders die koken gewoon veel te lekker. Oh man, het gezeur over het eten weer. Ga ja. je moeder toch van meenemen? Alsjeblieft zeg. Ik, nee. ga, ik ga liever een flinke potje uh, iets anders doen dan, dan, dan eten. eten hoor. Ja, nee, maar mijn broer heeft ook inderdaad... Van, dit maakte mijn moeder altijd. Nou, mijn moeder was echt van... Ze kookte en het was, was best wel lekker, maar niet geweldig. Nee. En zijn vrouw die kookt veel beter... Maar nu zegt hij nog steeds van nou, dit van mijn moeder was zo lekker. En dan zie je die vrouw kijken van... Brrr, ja. jo, dat <laughs> het is, is wel, weer, wel weer leuk. Het is wel weer de stimulans om gewoon toch beter je best te blijven doen. Nou ja, zij zegt ook van nou, als je moeder... Je weet hoe zij het maakt, dan mag jij dat koken. Ja, ja, zo werkt het wel. Ja, nou leuk hoor. Ik ben je moeder niet, schrijf je? Nee, nou, het is uh, de zaterdagmorgen ja. en we hebben ook weer wat grappige muziekjes. En U2, jawel, U2 heeft een nieuwe cd uit. En uh, als je nou zeg maar ook een, uh, een Mac thuis hebt en je hebt iTunes op je computer gezet, op je, je mobiel, je hebt een, dan krijg je het ook automatisch, krijg je de nieuwe van U2 krijg je op je op je computer gezet. Niet iedereen was er blij mee, dus uiteindelijk een paar dagen later... kwam er een toeltje om YouTube weer van je computer af te krijgen. Okay. Maar dat kan niet zo, maar daar moet je echt een toeltje <laughs> voor installeren. Ik ben er wel een fan van, dus vandaar hier de nieuwe single. En die heet Miracle of Joe Ramone. Joe Ramone? Ja, precies, van de Ramones. Daar gaat het over. disappeared. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. De stoepak leeft. dat deze foto's op de internetsite pagina's gaan komen. keer okselhaar. Ja, ik ga hem doen. Ja, doe maar weer. Ja precies. Maar het is ook een heel leuk bericht. Oh, Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd het over gaat ja. Twee plaat achter elkaar. Natuurlijk. eerst Banks. Of dat is dat hoor je nu? En dat heet de bag, bagging for thread. Ja precies. Waar is mijn draad gebleven? Ik ben even de draad helemaal even kwijt. Nou, oh. het, het bagging. Waar is de draad? En uh, daarvoor nog u twee, The Merkel of Joe Ramone. En ik had zoiets, Joe Ramone, heeft dat misschien iets te maken met... Uh, de Ramone, Ramones? Nee, je dacht... Ik <laughs> de denk nog ouder. Nee, nee, ja, nee. zo oud, ben ik al. Ja, precies. Joe, Joe Ramone zat natuurlijk in de Ramones. En uh, dat, uh, eigenlijk zijn naam is uh, Jeffrey Ross Hyman. Hij is geboren in 1951 en overleden in 2001 aan lymfekanker. En uh, nou ja, dat was de Ramones natuurlijk, de punkband... En uh, afgelopen weken waren er heel veel dingen over te lezen. Over dat heel veel uh, punk uh, scene. In de punk scene heel veel mensen hebben gezegd... Nou ja, U2 kost er liever op. Maar ja, wat ze nu gedaan hebben. Ze hebben een eerbetoon gemaakt aan uh, Joe Ramon. Nou vinden we het toch wel weer mooi. Ja, nou kunnen we toch wel weer deer. En, zegt een van de... De, de punk liefhebbers, een van de bekende mensen, die zegt van... Ja, ja, ik ben er helemaal geen fan van in YouTube. Maar het is wel gaaf als je nou de videoclip ziet. Er zitten allerlei punk scenes daarin. Dus eindelijk komt de punk scene ook weer een beetje tevoor, tevoorschijn. Dus dat is wel weer erg uh, iets positiefs. Oké. Okay. Leuk. Nou, ja. leuk. Dus Joe Ramone, dat, dus, uh, ja, dat gaat dus over uh, uh, de Ramones van U2. De zaterdagmorgen. Ik was gisteren verbaasd. Ik uh, zat gisteren even televisie te kijken. Toen dacht ik: Hé, eindelijk de echte smaak van Matthijs van Nieuwkerk op de televisie. Ah. Heintje. Eentje. Hey, ja, nou weet het. Oh, hij was hem echt de hemelen aan het prijzen. Ja, je stem en Oh, nou, je komt zo gewoon, je oh. was echt een padverschijning. Je was echt groot in heel Nederland. En dan bleef me door. Hij een heeft eind. gewoon dat zeeltje voor zijn moeder gekocht vroeger. Ik denk het ja. ja ik, denk ik, denk het ik was het echt ook. zo verbaasd. Gewoon, hij bleef mijn eindje. De... Heb je me een stukje meegenomen? Dan? Nee, sorry. Oh. Dat, uh, dat, het gaat te ver. Dat gaat echt even te ver. Daar gaan we <laughs> echt niet aan beginnen. Maar ik was echt verbaasd. En dan bleef maar maar ophemelen. En eindjes Ze erbij. Nou ja, ja, het is voor mij niks nieuws. Ja, ik ben in Duitsland nog steeds groot. Natuurlijk en in ben Japan, ik een Ja, natuurlijk ben ik niet. Ga door. ook mij. Maar het is echt, ik bedoel, het is voor mijn tijd ja? geweest. Het was jaren 50 of zo. Jaren 60 was het. Jaren 60. 60. Ja. Dus een Be beetje net dan. Net dan. Dus ik bedoel, misschien heb ik er een flatje van meegekregen. Maar ik heb het gewoon verdrongen ook, denk ik. Ja. En als je die beelden... Ik zie wat een bij de hand knaapje. hoor was dat toen? Ja, net is net Jantje Smit vroeger. Dat is ook zo'n mooi hand knaapje. Oh. Nou, die is toch wow. ook groot geworden wel? Nou, kom ik toch even op voor Heintje, denk ik. Ja? Dat. Oh, nee, echt? Ja. En wij hebben hier in Zandvoort wel Heintje Dekbed. Is dat van hem? <laughs> ik zal even reclame <laughs> zo, maken. Zo, ze zo, we Precies. maken ook dus het lijkt wel grappig als je bij dekt. want als je binnenkomt, dat er dan zo'n activator in de deur zit. Dan kan oh, <laughs> je weer weet je. Als je lekker wil slapen. Ja, precies. precies. Dat zet, luister dan naar Heintje. Gegarandeerd ja. slaapverwekkend. Nou, nou ben ik wel niet dat waar het plaatje over gaat met okselhaar. Ik zit er wel <laughs> naar aan kijken. Kom op, dan nou, met je Ik ja, denk: is het nou echt een implantaatje? Ja. Maar uh, er is een crash geweest in, uh, in Amerika door brandend okselhaar. En er, er gaat dus nu een Darwin Award gaat daar naartoe. Want daar crashte een groep jongeren nadat een bijrijder het okselhaar van de bestuurder in de fik zette. Wat een lol broeken. De 18-jarige automobilist schrok, schrok zich echt de tandjes. Ja? En hij verloor echt de macht over het stuur van zijn SUV. En hij reed hem echt pardoes in de prak. Het, het ongeluk gebeurde afgelopen zondag. En uh, ja, zijn maat van 17 die had het dus gedaan: pak ik uh, gewoon een aansteker. En hap daar onder zijn oksel. En die stak hem in de fik. Ja? Maar uh, geen van de inzittenden droeg de gordel. Ze maakten echt allemaal een lelijke klapper. En, ze moest, en drie van hen moesten echt naar het ziekenhuis worden gebracht. En hij werd verhoord en verklaarde in eerste instantie... dat hij was uitgeweken voor een wild dier dat was overgestoken. Nou ja, het ziet er inderdaad wel als een wild dier uit. Ja, echt een wild dier, gewoon. Oeh, bijna de buurt? Maar, uh, maar later gaf hij toe dat een okselbrandje de oorzaak van het incident was. Hij kreeg een pret voor zijn rijgedrag. Ik vind dat trouwens wel een beetje flauw. Ja. En zijn 17-jarige kameraad werd beboet... voor het verstoren van de rijdende Tristan. Nou. Wat een artikel, hè? Wat een artikel. Ja, ja, ja, ja. Over een klein beetje ga Ik vind het knap. Ja. daar gewoon iets van kan maken. Dus, uh. Maar het is ook echt een flinke bos, hoor. Ja. ja. Nou, zeg. Dus uh, een de ronde heeft deze jongen. Zo, zo moet je het ook nog een keer zien, ja. Ja. Even kijken. Uh, de zaterdagmorgen. Ik ben even de, de, de lijst kwijt. <laughs> <All laughs> dus oh, wat haar. Daar word je inderdaad wel een beetje... Ja. Uh, de koeks hebben een nieuwe single uit. Bad Habits. Iets met haar. gewoonte. Maar om haar te laten staan altijd. Nou, daar hadden we het net over natuurlijk. Okselhaard. Moet je het dan wel laten staan. Nou, het kan nu wel laten, kan, kan laten groeien, want de zomer is een beetje voorbij. Hoewel vandaag schijnt het nog een hele dag worden. Maar morgen, man. Duur nu de boodschappen, kan je morgen thuis blijven. Morgen gaat het regenen. Zeker weten. Nou, Oeh. zover de koeks en bad habits. Nee, ja, wel tijd voor de Zandvoortse berichten. De Open, open monumenten waar waren afgelopen weekend natuurlijk door het hele land en uh, dat was een groot succes. Ik heb zelf in Alkmaar ook een paar panden bezocht. Ja, in Alkmaar? Oh, wel, welkom. En ja, in Alkmaar je bijvoorbeeld zo'n oude chocoladefabriek de Ringers en oh, uh, en daar uh, maakt ze al chocolades Is uiteindelijk verdwenen dus is een woning uh, een woonboulevard is er gecreëerd. En nu was het weer open. En ik dacht van nou, krijg ik een stukje geschiedenis. Het viel een beetje tegen. Maar het was wel leuk om weer door zo'n oud pand te dolen. Wel nou, leuk, ja. En het leukste eigenlijk was van het totale pand. Was eigenlijk het parket wat ze daar hadden neergelegd. Dat was door de, de vocht een beetje bol gaan staan. En als je nou over het, het parket heen ging lopen. Ging aan de andere kant ging het weer omhoog. Dan liep je oh, daar door ja. en ja, ja, ja, ja, ja. het golfde zo de hele dat tijd. Dat je ook in dat weer. provinciegebouw in Haarlem ook ja. inderdaad. Ja. Ja, dat was de leukste activiteit voor kinderen. Ja. Zonder dus, dat... Ja, ik. wie- wie- wie- wie Leuk, zo'n oud pand. Ja, ja. hè? Uh, boeien. Nou, ik ben in het Frans Halsmuseum geweest. Oké. Okay. En uh, ik had ook wel zo van... Uh, Dat is ook echt inderdaad een monumentaal pand. En dan ah, zie je ook ja. van hoe het vroege jaren... Als het een kinderhuis was en zo... En wie in welke zaal zat. Ik had dus... Uh, een, een app geüpload ge ja? uh, of gedown gedownload. Ja? En, uh, en dan ondertussen met zo'n oortje kon je dan horen hoe uh, de bepaalde waren, waar iedereen zat. Dat was best wel leuk. Ja, Dat is wel grappig. Interactief. Ja, dat miste ja. hier wel een beetje. Nou, hier in Zandvoort hadden ze het ook gedaan. En toen uh, de Stichting Behoud Zandvoort Cultureel Erfgoed. is prima ingeslaagd om. Uh, dit thema onder de daglicht, uh, in het voetlicht te brengen. Want ze hebben dus ook heel veel foto's daar geplaatst. van wat er nou precies allemaal veranderd is door de jaren Want vroeger was het gewoon een vissersdorp. En op een gegeven moment kwam er een paard met wagen kwam naar Zandvoort toe. Nee, oh. is dan de gekheid. Maar op een gegeven moment werd er een weg aangelegd. Een verharde weg. En uiteindelijk kwam er ook uh, een, de, de, de trein. De spoorlijn werd er aangelegd. Uh, het was 1850 of zo, geloof ik. En uiteindelijk kwam er toch een, de blauwe trein. Tram kwam hier naartoe. Dus toen werd het een, een heel chic bladplaats. Met de rijken rijke die hier aanstreken. Zelfs Sissie is hij natuurlijk geweest. Als te ja, herstellen ha. van haar... Had ze jicht of zo geloof ik? Ze had iets. Een of andere enge ziekte had ze. heeft ze een hele tijdje vertoefd hier. En uiteindelijk is het ook voor de, ma de normale man... Is het uh, beschikbaar gesteld. De waterkant van Nederland. Stanford. De waterkant. Ja, en uiteindelijk was het voor kinderen was het wel iets leuks. Ze hadden, die konden met z'n allen de koffer in. En uit de koffer kwamen er allerlei leuke attributen. Zoals een heel groot badpak van vroeger natuurlijk. Oh ja. Dat je helemaal... Nou ja, er zat niks meer van het lichaam. Maar goed, je had toch het idee dat je uh, een soort badpak aan had. Dus dat was, was leuk. Uh, en ja, het is wel grappig dat we uh, houden van uh, cultureel erfgoed. Is wel grappig natuurlijk. Alleen, het is zo ontzettend veel gesloopt. Ja. Wafriest, die hoeft er bijna niet meer te zijn. Het enige wat erfgoed wat er nog is, is voor mij de toren. Ja. En het en... Gasthuishofje of zo. Oh ja. En, en het uh, centraal station natuurlijk. Nou ja, het Centraal Het Station. <laughs> het stationnetje. Hebben we nog, heb nog een ander station ook dan? Ja, nou, hebben nee. we hebben de toren van Noord-Handse Kerk. Oh, oké. Okay. En het gemeentehuis zelf is toch ook wel een monument? Oh, is okay. ja, kijk okay. okay. ja, ze bij land komen, we toch nog vijf Ja, nou, denk bouwen. erom hè. En ja. dit gebouw is eigenlijk ook een beetje een monument hier. Ja, grappig. Er ja. <coughs> ja, uh, ja. zitten daar foto's uh, ja, van, In de keuken van uh, hoe het vroeger uitzag en zo. En van de bouw zelf zijn ook foto's van dus Ja, leuk. hè. Heel bijzonder. Nou, ja. wat hadden we nog meer uh, te vertellen? Ja, nee, donderdagochtend uh, 11 september uh, kwam. Uh, de boswachter, onze boswachter Gerard, die kwam langs bij uh, Pippeluntje Pluk. En uh, ze waren, kwamen voor een avontuur met de boswachter en hadden ook een verrassing voor hem. En het schijnt dus nu een jaarlijks onderdeel te zijn uh, voor Skip. Ieder voor en na gaan ze samen met de uh, leidsters met de boswachter op stap. Struinen door de duinen, sluipen, rennen. Kijken, voelen, huh. ruiken. Nou ja, is hartstikke leuk. Dat is een wolf. Ja, oh, kom nu maar even hier. Kom even hier. Ja, als verrassing had hij deze ochtend ook enkele opgezette dieren in zijn auto. Ook bestemd voor het bezoekerscentrum. Wat? En daarna gingen ze in de duin dus uh, zoeken naar paddenstoelen. helikoptertjes. dat zijn die leuke dingen Die komen uit zo'n boom en die ja, gaan dan uh, ja. zo naar beneden. Maar het was een geweldige ochtend. En de kinderen hadden voor hem speciaal een heel mooi vrij kunstwerk gemaakt... van voorwerpen uit de natuur en foto's van voorgaande excursies. En hij zei al gelijk van... Prachtig, dit verdient een plaatsje in het bezoekerscentrum. Al dus Gerard Scholten. Hij ja. komt ook regelmatig in Goedemorgen-Zandvoort. Het is echt een hele enthousiaste toomloze man. positiviteit. Dat je denkt, ja. ah, hou nou eens op, man. Gek. <laughs> maar goed, nee hoor. Al die positiviteit. Die positiviteit, wat legt me, legt me gewoon helemaal lam. gewoon. Verder, een bewoonster ja. in de kort, uh, Korsverlorenstraat... vond vorige week een sleutel in de brievenbus... die niet, niet van haar was. Een sleutel. <güls> Dit is de sleutel. Ja, maar waar naartoe? Dat wist ze niet. Dus uh, mocht je denken, van, ik ben al een tijdje een sleutel kwijt... of uh, weet ik veel wat. Uh, even een e-mailtje sturen naar... Uh, Miescha... Apenstaatje 4 voor 12.nl. En dan kan je kijken of jouw voordeur open gaat met die sleutel, ja. dames en heren. Nou, tot zover de Zandvoortse berichten. Straks hebben we nog veel meer. Zandvoortse berichten in het tweede Ladies gedeeld. and gentlemen. Van, oh, wacht even. die moet even in de inleiding. We got him. Nee, dat zou, had wel gekund. Oh. <laughs> ik denk, ja. dat komt ie. Ik vind eigenlijk dat we elk jaar moeten we deze plaat draaien. En volgens mij hebben we dit jaar hebben we nog niet gedraaid. Ik heb het over Bus Lightyear. <lacht> Bus. Het <lacht> is Bus Lightyear. Nee, nee, Bruce Lombard, okay. hij is filmproducent, heeft onder andere ook uh, uh, Romeo and Juliet gemaakt... en meer van dat okay. soort diepzinnige film. Maar hij heeft ooit een plaat gemaakt dat heet Wear Sunscreen... met heel veel diepzinnige teksten erin. Luister even. Ladies and gentlemen of the class of 99... Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future... sunscreen would be it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 Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Bas Lombard. En dat gaat nog een tijdje door. Er echt diepzinnige teksten in ja, Soms ben ik daar echt... Denk ik, oh, Wat leuk gevonden allemaal zeg. Wat leuk. Don't mess with too much with your hair. En uiteindelijk, als je veel met je haar kloot en uiteindelijk valt het uit dan heb je helemaal niks meer. Dus echt, allemaal leuke dingen. Buslight, bus, bus Lombard en uh, everybody's free to wear sunscreen. Ja, nou ja, aan het einde van de zomer zeg ik nog even dat je je moet insmeren. Stom, natuurlijk. Bij ah, deze... Nee, nee. met, met, met, met, met deze dag wordt toch een mooie dag, dus.. Pak deze tip gaan er even even even Ga er nog wel even in zitten. Ga er nog wel even in zitten, ja. De zaterdagmorgen Toepak leeft op de Radio Mark. Is vandaag even afwezig voor de jonge luisteraars. Ja, jongens, wat, het is wel jammer, hè? Ja, het is wel jammer. En waarschijnlijk is hij bezig <kwijnt> met zijn huis. Want hij heeft natuurlijk een huis gekocht. Ja, dus dat ja, daar moet toch laat... een, een hoop mee gebeuren. Of uh, aangebeuren. Ja, dat gaan we maar patiënten kosten, zegt ja, dus, Maar hij heeft het een goede tijd gekocht. Hij is natuurlijk een goede instromer. Hij had geen huis. Dus hij nee. hoeft geen huis te verkopen. En hij is ingestapt op het laagste niveau. Kan alleen maar meer waard worden, man. Precies. precies. Zet je geld om in stapelstenen. Want in kassa vorige week zag ik een stukje dat ging over... als je meer dan 20.000 euro op de bank hebt... Ja? dan teer je uiteindelijk in. Dan blijf je eigenlijk belasting betalen. Voor niks en omdat van, ja. het geld ook minder waard wordt, de inflatie... uiteindelijk uh, zou je normaal zeg maar 400 euro uh, rente halen op iets. Dat is nu uh, 100 euro, zeg maar wat. En uiteindelijk moet je daar ook nog weer belasting over betalen. Dus dan kost het je geld. Dus doe het in de oude sok, zou ik zeggen. Oh ja, dat is toch misschien alles. Misschien. Het is lastig omzet in stapelstenen. Met 20.000 euro kan je geen stapelstenen verkopen. Nee, nee. nee ja, ja, Letterlijk stapelstenen, ja, misschien. Ja, nou ja. Ja, ja. <coughs> je kan een staakkerfwennetje kopen. Toch. Nou ja, allemaal. dan moet je dus wel weer uh, staageld betalen. 2000 per jaar uh, betalen. Ja, dus uh, denk even goed na waar je geld investeert. De, de economie trekt weer een beetje aan. Schijnt zo. Alleen de ouderen zijn de dupe. Stal ik handicapte. dus, hè? Ja. ja. Jou, ik zit er ja. aan te komen. Ja, ik bedoel, de uitjes worden weggedaan. Die worden vervangen voor computers in de zorg allemaal zo. Dus dat, nou, ja. We zullen het allemaal wel zien. En dan, dan hoor je echt zo'n zoig gezoom En dan word je gewoon, dan gaat je bed heen en weer. En dan word je eruit uitgetrokken door zo'n ja. zo ding met allemaal van die, van die uh, dingen die je optillen en zo. En dan word je gewoon in het bad gegooid. Ja. Ja, dan ga je door een wasstraat, hè? Voor mij is het alweer vijf jaar geleden, zo is dat ik uh, van die uitjes zag, zag met zo'n zo soort knuffeldraakje. En daar zat ook stof omheen. Dus het was echt een soort knuffelbeer. En die maakte ook alleen geluidjes. En die had, sen had sen sensoren op zijn rug. Dus als je hem aanraakte, maakte hij geluiden. Als je genoeg aanraakte, maakte hij nog leukere geluiden. Hij ja. was ook helemaal kaal geknuffeld ook. Dus echt, echt, ja. Vooral voor mensen met uh, dementie. Die uh, hadden er echt heel veel uh, profijt van. En plezier. Ja, dus, lekker. Uh, cool. Ja, Maar het is toch wel lekker, zo'n uh, ja. knuffel knuffelding. Dus, dus uh, ik ben ook van de spelende dingetjes hoor. kom erop in die dingen. Ja hoor, ja. heel leuk. Heel leuk. Nou, er is uh, een... Uh onderzoek geweest, en het blijkt dat vrouwelijke muildierherten op het gehuil van menselijke baby's afkomen oh. en uh, ze, ze zijn ook net zo gevoelig voor het gehuil van jonge zeehonden jonge vleermuizen en uh, als, als voor het gehuil van jonge soortgenoten en waarschijnlijk bevatten de kreten van al deze dieren specifieke elementjes waarop de vrouwtjes instinctief uh, oor, reageren en uh, opvallend genoeg reageert ze wel op alle geluiden hetzelfde haast ze haasten zich naar de plek waar het gehuil vandaan kwam ja? en dan gaan ze kijken wat er aan de hand is maar dat is best oh. wel leuk. Oh, ik dacht dat ze iets anders gingen doen dan. Nou, het zijn hertjes, dus uh, oh, ja. ik weet niet wat ze kunnen doen. Nee, dan. ze gaan niet knagen of zoiets. Nee, ik denk nee. niet. Nee, nee, nee. nee oké, okay, dat is wel Maar het is toch wel grappig zo dat ze de emotionele inhoud van de roep van andere dieren. Dat heeft God bij iedereen geplant. Begrijpen. Ja, Heet mooi. Make it Just give me a chance and I will make it En Donga. If you want my love, come and get it. In de zaterdagmorgen kwart voor negen. Ja, leuk. Waar oh, heb je het Puttbeest weer. Oh. Ja, het schijnt een oplossing te zijn. We gaan eraan werken. Het is binnenkort een meeting. Hè. Uh, heeft u afgelopen maand de afgelopen maanden last gehad van mail? Op maandagavond 29 september kan je om half acht kan u, nou organiseert de, de gemeente Zandvoort in de krocht een bijeenkomst ja. om informatie uit te wisselen over de. De meeuwproblematiek. De zaal gaat over om, om 7 uur. En uh, kan je via uh, wwwmeeuwen vast wat vragen en ideeën opsturen. Ik heb ze wel. Maar goed, het mag niet hoor. Ze zijn beschermd. En uiteindelijk moet je... Laat ook even weten of je komt. dan kunnen ze een beetje inventariseren hoe grote salade ze moeten gaan maken. Zou die dus lekker zijn? Meeuwvlees, volgens mij is het best lekker. Ik weet niet. Een beetje, oh, er, nou ja, tegen worst maken waarschijnlijk dus gewoon naar patat en brood. Ja, gewoon zeg de batterie stopt, Dan komt er ook weer uit. Ja. Dus uh, nou, dat merk je heel vaak, over. wat er is, dat komt er ook weer uit natuurlijk. Dat is ook wel waar. Maar goed, het uh, is dus, uh, 29 september. Het is een maandagavond, uh, om half acht in de krocht gaan ze dus praten over de meeuw. Ik zeg, ik zeg het nog maar even, want ik kan me helemaal voorstellen... ik woon zelfs in Alkmaar, in Alkmaar in het centrum. Het is best leuk om ons boerenkinkel, als je in Alkmaar gaat... Om even die meeuw te voeren met patat. Maar doe het niet! Gek! Blijven ze allemaal rondhangen in, in het centrum en ze scheiden alles open. Ze pikken overal, overal in en ze zijn echt heel brutaal gewoon. Echt ja, en een cursus uh, omgaan met mensen, dat is uh, dus aan hun ah, nou, niet besteed, zeg maar. Dus uh, is de uh, er morgen. Welkom bij ja. het huidige podium. een poging om een uh, document te openen. Ja, ik zie uh, het. Ben ik ben druk met alle sides. Ja. Och, ja, nou, ik, ik heb een heel mooi document naar jou gestuurd. Ah, en, kan uh, en toen ben ik het uh, ik heb gezegd, van, nou, print maar. En toen ben ik gewoon naar huis gegaan. En ik heb hem dus gewoon niet uit de printer gehaald. Dus dan verdwijnt hij. Ach, dat ja, dat heeft maanden geen zin. Maar dat is het oud nieuws, hè? Zo gaat dat gewoon. Printen. Printen, dat is zo geweest. Dat is echt veel klaar met printen. Nou, kijk, Chris, het ja. is dus beter dan we dachten. Hij is iets aan het herstellen. Ja, kijk. Oh, okay. Wauw. Ja, nee, dat wil ik nou ook even vertellen. Ja? Dat de Amsterdam Arena, waar tijdens het EK van 2020 drie eh, groepswedstrijden en achtste finales gehouden zullen worden. Dat is dus, was het gesprek van de dag gisteren. Oh. Dat het EK dus, eh, van 2020, en dat is over zes jaar. Ja. Mag, en Nederland mag dan gewoon dus drie groepswedstrijden en acht finale organiseren. Oké, okay, wat geweldig. Dat werd UEFA gisteren bekend. Dat gemaakt. wij het mogen organiseren. Wat kost dat? Ja, dat zullen we wel heel wat kosten. Ja. Yeah. En uh, ja, ze, ze hebben het namelijk in december 2012 al besloten de UEFA om het, uh, om het verspreid over verschillende Europese steden te houden in plaats van verspreid over één of twee landen. En uh, ja, ik vind het toch op zich vind ik het wel grappig, toch? Ja. En ik denk wel dat uh, de mensen gewoon uh, moeten kijken of zij dat uh, zo snel mogelijk alvast uh, op de lijst gaan staan. Heest, de, uh, heeft Sepp, uh, Sepp Bladder. Heet hij Bladder? Sepp Bladder is toch? Sepp Bladder, heeft hij ook uit zijn hoge hoed zo getoverd? Kijk eens! Ja. Nederlands! Ja. Ja. ja! Verder helemaal niet be beïnvloed of zoals door allerlei mensen. Helemaal niet! Nederlands! Eerlijk getrokken! Ja. Echt vorige keer met Qatar en die andere, andere landen allemaal zelf doorgestoken kaart van mensen die. ...voetbal als hobby zien en er gewoon een hoop geld tegenaan gesmeed hebben. Waar heel veel mensen last van hebben gehad. Maar goed, maakt allemaal niet uh. uit. De negativiteit laten we van ons afglijden. We kijken, naar een voetbal... Kijk we kijken naar een mooi potje voetbal... ...wat in 2020 Nederland toekomt. Inshallah, als we er dan nog zijn. Dat is dan wel uh, de vraag. Of we het financieel allemaal nog kunnen bolwerken, boor weet ik niet. Maar anders gaan we gewoon uh, langs de deur met een uh, collectebus. Ja, dat, dat, nee, ja dat... maar ja, dat is ook altijd uh, maar uh, de vraag of het allemaal goed zit. Jawel, toch? Dan ga je met een straatje van die voetballertjes van zijn club... in zo'n voetbal-t-shirt van... Uh, daar ga je gewoon langs collecteren. Nou, dan geven ze echt wel. Ik ben pas alleen met een verstandelijk gehandicapten langs de deur gegaan... om, uh, om geld bij elkaar te, te zamelen voor een uh, fiets met trapondersteuning. Want sommige mensen zijn slechte benen en kunnen ook. Ja, die komen bijna niet buiten. Dus ik denk nou, zet je op zo'n fiets, ga je met ze rondrijden. Echt, als je een verstandelijk te gewoon meenemt... ze geven altijd geld. En ik heb echt respect voor die mensen die dan zeggen van... nee, ik vind het een goed plan, maar ik kan het even niet missen. Nee, dus ik, knap, ik zeg altijd ik knap, van. Ik knap, ik geef al dat via de Giro, zeg ik altijd. Ja, ik zeg altijd, geef maar even een website. Dan kijk ik later wel even. Bedankt. Doeg. <laughs> nee, zo bot ben ik niet. Zo, so not on my door. <laughs> not, oh, zo geweest dit, Nat Not zo. on my door, Heb je geen app daarvoor of zo? Moet je nou echt met die mensen langs de deur eh, lopen ja. leuteren? Nou, vind ik vind het echt genant. Ga ja, ja vaker, van, uh, vaker, vaker, pot af. als jij in Sanford woont, hè. Ja. Er zijn er in Sanford, dus nep uh, collectanten uh, Ja, weet je nou sport. echt? Maar ja, ja? de komende weken is er dan een Maar ik weet dat gewoon normaal gesproken... de collectanten die komen, dat zijn vaak dezelfde. Ja. En die komen ja. iedere keer van... oh, hoi, ja, nou ja, dan pak je van een euro. En ja, op, precies. Maar uh, ja, als ze echt een vreemde was... Ik heb eigenlijk ook nog nooit gezegd van... kunt u zich legitimeren? Nee, ik ook niet. Stom eigenlijk, hè? Ik heb altijd al komen ze aan de deur. Lopen zij langs al die huizen. Denk, jezus, heb ik heb sowieso respect. voor. Ja. Ik wil sowieso jou betalen dat je langs die deur wil. Hier heb je een euro. Ja. Dat vind ik al gaaf. Ik bedoel, ik, eigenlijk is het voor mijn gevoel een beetje een, een afkopen van schuld. Ja. Eigenlijk vind ik ja. dat ik daar moet lopen. Dat, dat, denk, dat nou, is ook zo. Uh. Ja, ga maar gauw verder. Ja. voel jij je ook weer goed. Ja. Nou, dan denk je van nou. He. Maar dan moet je eigenlijk wel een beetje ritselen. Dan moet je er eigenlijk wel vijf vijfje erin doen. Uh, ja. Dat vind ik weer te veel. Ja, dan ben ik minder te gierig. He. Ja, dan ben ik weer gierig. Ja, sorry. Nee, dan gaat het even tegen. 10 minuten voor 9, dames en heren. 5 minuten is daar, hoor. Ja, dat houden we echt wel vol 5 minuten. Helemaal geen punt. Oké, okay, elektronische muziek. Vier hoog tijd. Jaren 7, jaren 80 was het dan ook. En nu is het weer terug van weg geweest. Scores heet dit. Hello there, wicked smile. Van SCUR, SCORE. Nou, zoiets. En uh, het is met elektronische muziek die uh, hier in Zaterborg wel eens. Ja, die is dat schuwel gewoon niet, omdat we draaien. De slinger echt helemaal niet. Uh, het is. Uh, ja, 20 september. Ik zit even te kijken. straks dan best wel leuke items die uh, onder andere door de jaren heen op deze dag zijn gebeurd. Straks ja. in het tweede gedeelte in het radioprogramma. Maar voor die tijd hebben we nog meer dingen. Het is. Uh, ja, het is wel mag. Schotland blijft toch onder de Verenigde Staten, of onder het Verenigd Koninkrijk blijft het vallen. Ze worden niet onafhankelijk. Het was echt ruim... ruim de helft was voor... dat ze er gewoon bij bleven. Dat ze niet onafhankelijk werden. Dus ik, grappig. Helaas. Maar ja, Friesland wilde ook al. Dus ik ben benieuwd of ze het nog gaan doen. Maar een hoop stemmers, hè? Ik geloof 4,5 miljoen of zo? 98 of 95 procent. Ik snap ze. Hoe komt dit nou? Want Friesland is sowieso altijd een hele eigenwijze... Iets, iets geweest. En nou, Catatonië geloof ik ook. Die wil ook loskomen. Die Catatonië? Ja, uh, Catalonië. Sorry, Catalonië. Okay. Catalonië. Dat, dat is een bed trouwens. Catatonië. Ja, als je Catatonia. Catatonisch bent, dan, dan doe je niks meer, toch? Dan ben je... Oh, is dat dan? Uh, ben je ja, klaar? staat. Dan ben je... Dan, okay. uh, dan is het licht dus aan, maar er is niemand thuis. Oké. Okay. geest, weet je wel. Dus ja, oké. Okay, gezellig. Ah. Nou, hey, mag je wel... Uh, Catalonië, moet ik even nadenken. Ja, ja, Catalonië, Catalonia, Catalonia, die wil nu ook loskomen. Ja, Spanje. Dus Friesland wil loskomen. Ik denk, we zijn toch één groot land aan het worden? We zijn Europa. gewoon allemaal bewoners van de planeet aarde. Ja, nee, toch? Maar dan wil iedereen eens weer afscheiden gewoon. Dat is ja. dat weer. Ik vind sowieso, die Friese vind ik altijd zo van die lekkere dwarse mensen. Denk ik van... Maar de mensen willen gewoon oorlog voeren. Want als je dan afgescheiden bent, dan kan je oorlog voeren. Nee, dat is altijd... Je kan niet tegen je eigen land vechten. Nee, daar geloof ik, daar geloof ik niet in. Maar het is gewoon, iedereen wil toch weer zijn eigen identiteit bewaren. Ja, nee, dat, dat, en dat mag ook, vind ik. Ja. Dat maar bedoel, als het financieel dan niet voor de wind gaat, als je, dan uh, kloppen ze dan... weer aan, hè? Ja, ik was, zeg of dan, dan gaan ze een actie houden van Red te vriezen. Ja. Giro 555. En dat Vriesen ook, ik vind, <laughs> zo... ik vind het altijd wel grappig als je dan gaat praten dat je het niet kan verstaan. Dan denk ik denk van ja, maar volgens mij is het de bedoeling in de wereld om elkaar te kunnen begrijpen. Ja. Dus spreek dan één taal, maar nee, gaan ze lekker dwars gaan zijn eigen taal zitten knouwen. denk ik ja. Leuk hoor, ik vind het echt leuk. Ja, ik ga iets anders doen, maar. Uh, ja. zou wel. Het gaat om communicatie. Ik snap gaat er, van niks van. Nee, snap nee, er echt helemaal niks er van. Ja, niks. Oké, okay, nou. Ja, ik had een... toch wel een berichtje over een man, dat vind ik wel heel grappig. Die heeft in de Amerikaanse staat Philadelphia een beroofd. met een banaan... die hij enkele seconden daarvoor van de Tomok had gestolen. En hij stopte de banaan dus in zijn vest en deed dus echt alsof hij de mensen onder, onder schot hield. Ja. En hij eiste geld en sigaretten. En hij ging met een nog onbekend bedrag uh, op de fiets vandoor. En de politie heeft dus wel uh, afgelopen woensdag een bewakingsvideo van de overval online gezet... Waarop te zien is dat de man na zijn diefstal slingend wegrijdt. en tegen een vuilnisbak aanrijdt. Maar man. Ja, het is niet de eerste keer, hè? In 2009 probeerde de toen, toen 17-jarige John Swalla. en ook een internetcafé te beroven. met een banaan onder zijn t-shirt. Ja. En hebben we weer ook een pistool had... maar de personeel en klanten wisten de jonge overvallers te overmeesteren. en waarschuwden de politie. Dus dat, uh... hey, kijk uit, hè? Want je glijdt helemaal gelijk over zo'n bananenschil. Ja. Hoor dat je weet, uh, lig je met z'n allen op de grond. Uh. Ja. Dat is niet slim natuurlijk. Maar ja, goed, je moet wat. Ja, maar dan kunnen ze zeggen en van waar is... is je wapen? naar nou, ja, heb je opgegeten. Ja. ja. En ja. Uh, fruit is een overvloed, dus ja, je kan creatieve dingen doen met fruit. Dat is wel duidelijk. <laughs> ja, je moet wat. Het is nu weekend, dus neem het ervan. Het laatste plaatje voor uh, 9 uur. Pet of. Come on. Come on. Come on. To me, I've a trauma, I must to be honest with you, try to be honest with you every single one. Come on and don't to me, I've a trauma, I must to be with the goal, try to be the with it, fit me. Come on and don't to me, I've a trama, I must to be honest with you, try to be honest with you, every single one. Come on and don't to me, i've try my I must to be with the goal, try to be the with it, fit me Come on and don't I've been thinking a lot since the end.